Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 60 mensen zijn gearresteerd bij het Extinction Rebellion protest. De politie beëindigde de protesten in Den Haag vanwege gevaarlijke verkeerssituaties. Actievoerders hadden zich midden op een kruispunt vastgeketend aan een vrachtwagen. De actievoerders willen dat de overheid meer gaat doen om Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken. Want dit meisje was erbij, ze maakt zich zorgen. Ik ben bang voor uh, de toekomst, voor Nederland, dat er rampen gaan gebeuren en dat er heel veel mensen gewond raken. En ik wil daar iets tegen doen. Ook een volkskrant-verslaggever werd opgepakt. De politie heeft hem na enkele uren laten gaan, maar hij blijft verdachten. De politie in de Amerikaanse stad Dayton onderzoekt een incident waarbij een zwarte man aan zijn haren uit een auto werd gesleept door een agent. De man riep dat hij verlamd was en niet zelf kon uitstappen. Het is ook te zien op bodycam-beelden van de politie. De man heeft een klacht ingediend. Hij vond de aanhouding onmenselijk. Volgens de vakbond voor politieagenten deed de agent niks fout. Dikke files bij een tankstation in Eindhoven. De brandstof ging daar vanavond voor een prikkie weg. Benzine kostte 1,44 per liter, diesel 1,10. Die prijzen liggen nu zeker 60 cent hoger. Honderden auto's stonden in de, rij bij de pomp, soms met extra jerrycans in de achterbak... Waardoor de prijs zo laag was, kon de tankstation zelf ook niet zeggen. En Oranje heeft een makkelijk avondje gehad. Ze wonnen met 6-0 van Gibraltar in de WK-kwalificatiewedstrijd. De eerste ging er al na 9 minuten in. Doelpunt. Virgil van Dijk geeft het voorbeeld. Daar ben je captain voor 2-0 Memphis. Dat is goed gedaan, zeg. Zo'n beetje door het midden. snoeien en snoeihard. En nu de kopbal en het doelpunt. En dan is het Danjuba die daar heel goed op reageert. En die bal in het doel schiet. Schieten. Goal. Doelpunt Donniel Malen. Het is 6-0. De 3-0 was een strafschop van Memphis Depay. Eerder miste hij iedereen. Maar de tweede keer ging hij dus wel snoeihard in. Nederland staat nu met twee punten voor op Noorwegen. Nog twee duels te gaan. Heb ik het weer nog? Vannacht trekken er opnieuw buien over. Het koelt af tot een graad of 9. Morgenochtend begint grijs en regenachtig. In de middag is het droger. Het wordt dan 14 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Net nu tussen app en vloed. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. ...de Nederlandse gothic bands, naar mijn mening. Ja, ze speelde, Frans Mark Janssen is dus natuurlijk de oprichter van deze band... ...en die uh, speelde hiervoor in de gothic band After Forever... ...met de beste zangeres van Nederland, Floor Jansen. En dit album is Divine Conspiracy, waar dit nummer op staat. En op dit album vervolgt Mark Janssen zijn verzameling nummers... ...die de Embrace That Smothers heten. De eerste delen vind je op het eerste album van zijn vorige band After Forever... ...en het debuut van Epica, de Phantom Agony. Welkom, luisteraars, bij mijn tweede uitzending van Play It Loud. Het thema van vanavond is een metalreis door Europa. Dus ik neem je mee op een reis... en laten we elk land die we bezoeken een band horen die we daar vandaan komt. Met een van zijn beste nummers. We beginnen en eindigen onze reis natuurlijk met ons eigen land. En van ons thuisland, Nederland, reizen we naar onze zuidenburen België. En daar ga ik een heel... Leuke, heftig nummer van draaien. En de band die ik laat horen is de band Aborted. En het is even heel hard. <laughs> uh, death Grind muziek maken ze. En dat is onder leiding van de zanger Sven Kaluwe uit de Beverenleien. Ze hebben veel al met grootheden als Cryptopsy en Morbid Angel. En ook op de welbekende metal festivals gestaan. Gaspop en Wakken. Het nummer wat ik nu ga draaien... is afkomstig van het gelijknamige album Terrorvision 2018. Onlangs is zelfs een nieuwe album uitgekomen... getiteld Maniacult. Waar ik ook wel erg nieuwsgierig ben. Ik heb hem nog niet gehoord, maar het eerste nummer wel. En dat is ook een single. Maar hier komt in ieder geval Terrorvision van Aborted. Op het Extreme uh, Aborted uit België hoorde je de band Dagoba Industrial Metal uit Marseille, Frankrijk, niet zuidelijker gelegen, dus oh, België. Uh, het is afkomstig van het album Poseidon uit 2010 en het vierde studioalbum van deze mannen. Black Nova is hun laatste werk tot nog toe en kwam uit in 2017. en Ze bestaan nog steeds en het wachten is alweer op een nieuwe werk. We reizen verder verderaf naar het zuiden en komen uit bij twee zonnige landen. Spanje en Portugal. Uit Spanje komen helaas niet zo heel veel metalbands die ik ken of bezit. Maar één bandje waar ik wel even aandacht aan wil besteden... is het uit Madrid afkomstige Dover. Niemand heeft daar waarschijnlijk van gehoord. Maar ik ben toevallig met ze in aanraking gekomen. Ik weet ook niet meer hoe, maar <laughs> ik had ze ooit in de winkel staan die ik... ...had destijds en verkocht deze cd. Uh, de band bestaat uit uh, zangeressen en tevens tussen Christina en Amparo Lanos. Het is eigenlijk net een beetje te soft uh, voor dit programma... ...maar het kan er net uh, mee door. Ze maken stevig in het Engels gezongen rockmuziek... ...maar met een lekkere melodie en een rauwe strot van de dames van het album. I Wish I Was Dead for Seven Weeks draai ik het heerlijke nummer Big Mistake... En hij rijdt af naar het buurland Portugal voor een heerlijke Doom Metal. Ja, daar luister je naar. Zie je, hem zandvoort. En je hoorde uit Porto afkomstig de band Heaven Woods met de Arcadian Order. En deze band heb ik uh, leren kennen tijdens een reis. Uh, mijn vakantie in Lissabon met een desmaal goede vriendin van mij. En ik ben nogal uh, erg van het ontdekken van nieuwe lokale bands. En tijdens uh, ja, een wandeling door de stad... En kom ik een cd-winkel te legen en daar ontdekte ik deze band. Erg lekker. Ik ben nog wel een groot fan van uh, ja, kruisingen tussen de gothic, doom en death metal. Dus met vooral klassieke stukken uh, door hun muziek heen. Dat vind ik erg lekkere muziek. Dus uh, het album is tevens ook een uh, meesterwerk met als hoogtepunt het nummer wat ik dus net uh, draaide als opener. En we reizen nu verder door naar onze oostenburen. We gaan van Span uh, Portugal nu door naar Duitsland met de vliegtuig. <laughs> en zoals velen van jullie meteen denken aan de grootste band uh, Ramstein... ga ik deze band juist niet draaien. Er is namelijk nog veel meer goed wat uit Duitsland komt. Namelijk Trash. En dan heb ik het over de band Creator. De Duitslands beste Trashband. Denk ik wel. Uh, van het album Ur Violent Resolution ga ik het gelijknamige nummer draaien. Door veel fans van de band als een van de betere nummers, en zeker ook een favoriet van mij. Dus uh, geniet ervan! En na deze Duitsers reis we door naar de noorden gelegen Denemarken, waar een heerlijk volknummer van wordt draait. van meefluiten. Je hoorde Zwart Zot uit Denemarken. En ze zingen vooral in het Deens, zoals je hoort. Het album is Raf Saga, waar het nummer op staat. De band is zelf in 2005 opgericht. En ze zingen, ja, wat ik al eerder zei. voornamelijk over vrouwen, bier en Noordse mythologie in het Deens. Nou ja, ik heb al eerder aangegeven dat ik een grote liefhebber ben van folk en pagan metal. En deze band behoort ook zeker tot mijn favorieten. Ja, ook niet heel erg bekende band, moet ik eerlijk zeggen. We zetten onze reis door naar de noordelijke gelegen Faroe-eilanden, En daar heb ik een heel leuk verhaaltje over. Het is een autonoom onderdeel van het Koninkrijk Denemarken... en is geen onderdeel van de EU. De naam Vareur betekent waarschijnlijk schapeneilanden... doordat er zoveel schapen leven. Ik ben er vijf jaar geleden zelf geweest... en beschouw deze reis als een van de meest bijzondere reizen ooit gemaakt... En zoals velen van jullie weten ben ik naast muziekliefhebber ook een groot reisliefhebber. En heb ik dan ook vele mooie reizen mogen maken. Uiteraard combineer ik mijn reizen altijd met muziek. En neem ik meestal een cd mee met een populaire band van dat land. Zo ook vanuit de Farreur-eilanden. Hier komen dan ook niet heel veel bekende bands vandaan. Maar van één hebben jullie vast wel eens gehoord. Eh, onder leiding van Heri Joensen draai ik een nummer van het zijn band afkomstig van het album Hel. En dan heb ik het over de band Tier. En dat is tot nog toe de laatste album wat ze hebben uitgebracht. Dus uh, ik draai hiervan een van de weinige nummers in het Vareurs. En dat is wel uh, bijzonder. Het is tevens een bekend traditioneel volknummer. Het nummer heet Ragnaarskwedi. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ja, Vareurs is niet helemaal mijn taal. Maar hier komt die... I'm not going not yeah, <laughs> of the Great Apocalypse. En een van mijn favoriete nummers... van het album Death Cult Armageddon uit 2003. Alweer, het is al lange tijd geleden. De bandnaam is afgeleid van het IJslands vulkanisch gebied. Die hier ook in het uh, noordoosten van het eiland. En betekent ongeveer Donker Fort. De band is opgericht in 1993... door Chagrath, Silenos en Chordalf. Hun laatste werk is al Ionian... en is inmiddels alweer drie jaar oud. Dus tijd voor nieuw werk... En we stoppen onze reis even voor een nieuwe lijst albumreleases vanaf vandaag. 11 oktober. The Play It Loud New Releases. Ja, ja. Nou, 15 oktober is dus uh, ja, niet heel veel uh, bekend wat eruit gaat komen. We beginnen met een band Naked Ray Gun. Met het album over de Overlords. Een leuke titel, maar uh, mij niet bekend. Dan komt er ook nog het album, nieuwe album uit van Nottam, Illusions in the Wake. Ook mij niet bekend, maar voor de liefhebbers van Death and Black Metal is dat wel uh, interessant. Dan komt er nog een, een nieuw album uit van The Stone Eyes, South of the Sun. En deze band is een soort van stone rock. Of stone, ja, stone rock. Kunnen we het een beetje categoriseren. En de laatste release uh, vrijdag komt Zitar uit met Devouring Darkness... En dat is iets met science-fiction gerelateerde muziek, metal. Klinkt wel interessant, maar mij ook niet heel erg bekend. We gaan weer terug naar een volgende band uit Zweden. Dit keer, we gaan naar de buren van Noorwegen. En deze band is waar ik voor gekozen heb, want daar komt natuurlijk een heleboel uit het uh, Zweden. Is Entombed. En deze band is natuurlijk bekend vanwege de Death and Roll... en onder leiding van de zanger Lars Goran Petrov. Die is helaas ont ontvallen begin dit jaar, 8 maart. En dat was heel erg triest nieuws. Um, hij uh, maakte vorig jaar augustus bekend... aan een ongeneeslijke vorm van galwegkanker te lijden. Uh, hij was de oprichter van de band en mocht slechts 49 jaar worden. Daarom de keuze om voor dit land deze band te gaan draaien. Want natuurlijk komt er veel goeds uit uh, Zweden. En daar kom ik zeker nog een keer op terug. En tijdens een andere themaavond wellicht. Uh, Scandinavische bands. En daar valt genoeg van te draaien. En uiteraard hoort u uh, aan de komende tweede uur... ook nog genoeg uit uh, Scandinavië. Want we gaan nog door naar Finland. Uh, in de tweede uur. En ja. We gaan ook tevens met een uh, overleden muzikant. We gaan nu luisteren naar het nummer van Antoom. Chief Rebel Angel.